Ismaël de Bruin met het NMR Journaal. Bij een grote zoektocht rond het Brabantse Sleewijk is de vermiste Joran Krol niet gevonden, zegt de politie. Ongeveer 2500 mensen hebben vandaag de omgeving uitgekampt. Ze werden verdeeld in honderden groepen die zochten langs het water van de rivier de Merwede. De 16-jarige jongen verdween drie weken geleden nadat hij bij een jongerencentrum in Almkerk was geweest. Een dag later werd zijn fiets aangetroffen op de Merwedebrug. Gisteren werd in de rivier bij Papendrecht de Jas van de jongen gevonden. Ongeveer 20 kilometer verderop. In Nijmegen zijn meer dan 90 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt. Die wegen in de stad blokkeerden, ondanks een verbod. De klimaatactivisten demonstreerden tegen de mogelijke komst van een gascentrale. De centrale moet op termijn gaan draaien op waterstof, maar daarvan is voorlopig niet voldoende beschikbaar.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 Beijing noemde Lai voor de verkiezingen een gevaarlijke separatist en kwam met een negatief stemadvies. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en noemt hereniging onvermijdelijk. Shorttrackster trackster Xandra Felseboer is voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden op een individuele afstand. In Gdansk in Polen pakte ze op de 500 meter goud, Zelma Poutsma won met zilver en de Belgische Hanne de Smet het brons.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 Als je me nu met rust wilt laten, zal de het misschien leren Die heel immers alle ronden op den duur Maar voorlopig wil ik eventjes alleen zijn Proberen uit te vinden wat ik voel Geloof me als ik zeg, het doet ook mij bij Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel dus laat me als u wilt even alleen zijn Luister alsjeblieft naar wat ik zeg Misschien dat ik mij vergis en op den duur jouw liefde mis Maar verloopt, is dit echt de juiste wet? Je mag op me blijven wachten, je mag in mij blijven geloven En wie weet komen na verloop van tijd val van koude nachten, de vlinders weer naar boven. Ik krijg ik van mijn beslissingspakt. Maar voorlopig wil ik eventjes alleen zijn. Proberen uit te vinden wat ik voel. Geloof me als ik zeg, het doet ook mij pijn. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.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 De de weg. Zo, welkom bij het tweede uur van uh, Entertainment for You. En dit was uh, Nick Oud En eventjes alleen zijn. Hey, en we gaan uh, weer leuke muziek draaien. De drie van uh, drie op rij van Fred, hij komt straks ook nog voorbij. En uh, we gaan nogal wat mensen bellen. We gaan eerst verder met Joop de Vries en Elf Fuego. Ik wil leven net als toen, alleen maar leuke dingen doen, kom op we gaan. E -o, e -o, e -o. Ik wil nu even geen gezeur, ik wil alleen een goed humeur, kom op we gaan. E -o, e -o, e -o. Maken we harten in het zand, lopen we uren hand in hand. We beesten door daar op het strand, alleen maar dromen in ons hand. Hete kussen bij vuur in de nacht. Hier heb ik toch zo lang op gewacht. Elke week door noche, zoals jij het zeggen neemt Als we dansen, dansen, dansen, vergeet ik alles om me heen Elke week door de la noche, met ritme door de nacht Als we dansen, dansen, dansen, draait onze liefde volle kracht Feest door tot s'avonds laat en dus zien we zien wel wat er morgen komen gaat. Hey yo, hey yo, hey yo. Maak een plezier de hele tijd, met dure waanzin zijn er alles voorbereid. Hey yo, hey yo, hey yo. De sterren stralen door de nacht, wie heeft dit nou voor ons bedacht? Die Geen ster die straalt voor jou, omdat ik zo dus wil van je haal, heet het bij het vuur in de nacht, hier heb ik toch zon op de markt. Elke weg zoals jij je zegt een Als we dansen, dansen, dansen, vergeet ik alles om me heen. zit, dan zit, met ritme ritme door de nacht. nacht. we we dansen, dansen, dansen, onze onze liefde volle krat. De brand in mij Want er is niemand zoals jij Oh, wie had dat nou verwacht Wij gaan tussen door de nacht Elke ego de la noche Zoals jij je nee, Als we dansen, dansen, dansen Vergeet ik alles om me heen Elke ego de la noche Met ritme door de nacht zijn onze liefdevolle kracht El Fuego, Joop de Vries Entertainment for you In het hoofd, in het hart En zo is het maar net Mijn laatste woorden, is mijn dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. de deur. mon coeur. Oui, mon cœur hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble pour toujours. Stem in mijn ik ga het door. Ik hoor je naam, ik hoor,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 Et j'oublie tout le monde, ça t'aime musique ni de sorte L'arme a danse un tour de son au pont des Et toi après m'avoir dansé Tu voulais retourner Tu voulais quoi C'était ton choix Mais c'est que t'as oublié C'est Mimano Tramando Et Koyen Da-da-da-da-da-da Ondermiano, ja, ja, ja, ja, ladada, en dat allemaal van Claudie, ja. En dat allemaal hier bij View En we zijn er tot de klokjes van zeven uur. En uh, ja. Laat me nu nog even blijven, Wesley Klein. Eventjes, hey, alles aan de kant. Ik kan er niet omheen, de waarheid komt hard aan.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 Bestelijk klein is dit en uh, ja, laten we nu nog even blijven. Nou, we blijven nog zeker tot 7 uur en aan de telefoon hebben we Mike, Dav uh, Mike Davids. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Goedenavond, hoe is het Mike? Ja, lekker rustig aan, op het moment eventjes uh, aan het relaxen op de bank. En dadelijk even lekker dutje en dan vanavond weer lekker op pad. Dus het gaat goed. Ja toch? Ja. Mooi lang of uh, mooi ver weg? Nee, gelukkig niet. Dus oh, ik moet okay. er nog op je naast en ik moet er 11 uur uit, dus dat oh, volgt mee. oké. Okay. Lekker. Ja. Hé, hey, uh, bellen natuurlijk vanwege jouw uh, nieuwe single, begrijp, uh, begrijp toch wat ik voel. Ja. Ja. Ja. Hoe, uh, ja. heb je die zelf verzonnen, heb je die zelf geschreven, heb je die, wat heb je ermee gedaan? <laughs> nou, alles wat je hoort, heb ik zelf gedaan. Oké. Okay. Het arrangement heb ik bepaald, zelf geschreven, maar het is wel een bestaande. Oké. Okay. Het is een auto van Chris Norman. Chris Norman, ja, van... Uh, <laughs> wie van kid, Smokie. Wie, zei je? Ja, van Smokey, de zanger van Smokey. Smokey, ja. ja. Ja, back, uh, back to namens. the 60s s 70s. Ja, dus, en ik doe heel vaak, ik heb mijn andere nummers, heb ik ook, ik heb, uh, dus mijn derde uh, Nederlands Nederlandstalige single die ik nou maak. De eerste ja. single heb ik ook zelf geschreven. En die was origineel van Ming Deville. Muffin Dreaming heette dat nummer. En de tweede van zijn bekenden was eigenlijk een uh, Jan Spijkerman. En dat nummer heet eigenlijk origineel stom. Dus ja, we zijn lekker bezig. Daarvoor altijd Engelstalig gedaan. Ja, klopt. Ja. Jij was altijd... Uh... Ja, want even kijken. De eerste keer dat, uh, dat we jou uh, hier naar de uitzending hadden... ...was je inderdaad jouw eerste, uh, ja, Nederlandstalig nummer. Ja, dat is weer ongeveer anderhalf jaar geleden. Ja, ja, ja. Twee jaar. zo ongeveer wel. Ja, een beetje uh, was net de corona. Ja, klopt. Toen ja. ben ik bij Manfred geweest. Toen heb ik een, een droom uh, gemaakt. En die deed van mij wel, uh, wel leuk gedaan. Ja. En die andere ook. En deze gaat ook al, uh, wel leuk, vind ik. Ja, ja. Hey, en uh, stiekem uh, uh, ben je al bezig met iets anders? Of, uh... Ja, ik ben altijd... Het ja, klinkt heel raar natuurlijk, omdat ik zo'n nummer natuurlijk heel lang volbreng. Ja. En het is dus, natuurlijk nu het nummer een beetje in laten werken op het publiek toch? Ja. Maar eigenlijk voordat ik het nummer al... Als ik het nummer al uitbreng, en dat is niet zeggen... Ik sta altijd achter mijn product, maar... Dan ben ik hem eigenlijk alweer bijna bij. Ja. <laughs> <laughs> nou, is, maar goed. Is. Dat heeft te maken met de voorbereiding natuurlijk ja, van het ja, ja, ja. Want ik, ik, ik, ik... We zijn het uh, repeteren en aan het einde heb ik hem misschien al een paar honderd keer gehoord. En heb je hem nog niet één keer gehoord. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ja dus uh, eigenlijk uh, hetzelfde als, uh, als dat je een frietkraam hebt. en Je staat de hele, hele dag uh, je patat te bakken. En ja. dan als je en, en, uh, aan, diegene aan het einde van de dag vraagt, wil je een patatje... Dan... Ja, dat is nee, laat maar. Ja, maar ik, ben altijd, ik blijf altijd doordenken. Dus ik ben inderdaad al wat bezig om met mijn eigen voor te bereiden met Foxvol. Ja, ja, ja. Dus uh, en, uh, gaat dat ook een, een, een leuk uh, uptempo of, of, of een, een bellet? Ja, of? ik ben er nog niet helemaal aan uit. Ik ben wel iemand die altijd spannend vindt om dus, uh, bepaalde stijlen van muziek te maken. Ja, ja. En, kijk, ik heb nou uh, eventjes gekozen om dus dat, die kant van de Nederlandse talen uit te gaan. Ja. Waar ik dan van zeg, nou dat werpt wel dat is voor mij, Best wel leuk zijn vruchten af. Omdat ik natuurlijk, ik ben eigenlijk Engels Dat ja. ik nu dus de, de avond de avond Ja, ik doe er nog een paar Nederlands bij en ik ben zowel Engels als Nederlands in Zembra. En dat is wel heel lekker natuurlijk. Ja. ja, ik zeg altijd, ja, een breed scala in ieder geval. En Waar ze je voor kunnen boeken, dus dat is altijd wel lekker. <laughs> ja, toch? Ik, kan bijna alle, ik kan bijna alle kanten uit. Ja, toch? Ja, je bedoelt eh, van Engelbert Humperding tot eh, ja. Eh, eh, ja. andere Hazes, zeg maar. Ja, ik ben in de Country Rock'n'Roll ben ik begonnen. Ja. Van de Vroeger en daar heb ik eerst een paar albums in de snel gemaakt. Veel nummers vanuit Amerika laten komen. Daarna ben ik eh, een beetje de kant uitgegaan van de dance classics. Ja. In een ander jasje. Ja, ja en dan na heel lang, ja, ben ik na anderhalf jaar geleden na heel veel aanvraag van andere mensen ben ik in Nederland begonnen. En, ja, ja dat, schijnt dan ook, dat schijnt ook wel best leuk aan te gaan, denk ik. Ja, nou ja, de, ik zeg altijd, uh, je, moet, uh, je moet een breed scala hebben, want ja. ja. Ik, de, zanger ik, ik, ik, hier de zanger die je voordraadde, de zanger die je Klein, heeft samen met mij nog bij uh, een platenlabel Ja, ja Wesley Klein, ja. Ja, dat ja. ja, is ook, uh, ook een geweldig... Uh... Die zat vroeger bij Horeca Podium, daar zat ik nou ook. Ja. En uh, ja, nou ja, nou zit ik dan bij uh, al label, dan, dan zit ik dan bij Ronald Fish Rood en Blauw, omdat hij dat het Nederlandse product uh, probeert te... Uh, een beetje door te houden. Ja, ja. Maar ja, het gaat allemaal best wel de goede kant uit zo. Ja toch? Ja, lekker toch? Ja, ik, eh, ik bedoel, eh, ik vind heerlijk, eh, al die muziek. Ja. Want, ja anders zou ja, ja, dan... ik hier niks te doen, met Mike. <laughs> ja, nee, maar het is natuurlijk wel heel erg. Kijk, Nederland is natuurlijk wel, eh, na maand. Kijk, ik ben heel eerlijk, ik hou heel erg van mijn Engels al muziek en nog steeds. Dus tegenwoordig, ik doe zelf een paar draaien, ook aanvoortvullend en daarbij zang bij. Ja, ja. En het is altijd wel uh, je moet altijd heel goed om je heen kijken wat voor publiek er binnen zit. Hè. Er zijn heel veel mensen die ja. houden alleen maar van Nederlandstalige muziek. Ja, klopt. Maar er zijn ook mensen, er zijn ook mensen die houden van danceclassics. En dan ga je en dan ga je wat danceclassics draaien. En dan staat het dan het lekker vol. Ja. En dan komen die mensen weer... Ja, ik ken eigenlijk niet meer van Nederland weer gaan draaien. Het is al, af en toe bij mij, hoor. Nee, ik, ik, weet, ik weet er alles van, Mike. Dat uh, oh, verschrikkelijk is dat. Maar ja, uh, het is... Uh, je, ja, je kan niet uh, iedereen tevreden stellen, zeg ik altijd. Nee, maar ik draai voor iedereen. Altijd. Ja, ja, ja. Iedereen moet gewoon luisteren. zoals dus als jij een voor-nummersje komt van, ben ik van van Elvis Presley en de andere komt van een nummer van Jantje Koopmans, oké? Okay? Ja. Wanneer het zover is, krijg jij Jantje Koopmans en dan krijg jij Elvis. Of ja, daar, daar, daar noem je wel een hele op, Mike. Nee, <laughs> Jantje Koopmans. Maar, Mike, dat ik niet meer <laughs> het is dat heel verschillende dingen zijn. Hè. Ja, ja. Of je gaat, of je een, bak, een plaatje van, van, van uh, Frank Van of er komt iemand een plaatje aanvragen van, uh, ik veel, uh, van de dice rates in één keer. Ja, ja. Ja, dat kan. Ja, dat, ja, is dat is heel verschil, goed. Ja, dat kan ja. gewoon dus ja, alles is mogelijk. Ja, zo is het. En dan moet je, als je dat doet, en ik had al van, de, ja, mensen. Kijk, ik zeg altijd maar zo: je bent zelf een dj op de radio. Commentaar is altijd eerder gemaakt dan als de mensen uh, oplemen, hè? Commentaar, dan zijn de mensen heel goed in nodig hè? Ja, klopt. Nou, maar goed, ik, ik, heb, uh, ik heb natuurlijk ook vroeger uh, achter de draaitafel staan in een uh, in bar, discotheek, noem maar op. Ja. Dus uh, ja. Uh, uh, ook op feesten en partijen, en uh, ja. Dus ik, ik weet precies hoe het werkt. Ja, nee, maar het is zo niet luisteren. We doen het met liever naar plezier. En nog steeds. En ik moet zeggen, ik heb het nog steeds aan mijn zin. En ik heb nog steeds mijn optreden, dus de boeken nog steeds. Dus dat zal het allemaal wel redelijk zijn, denk ik. Ja, daarom. hey en waar kunnen mensen jou volgen, Mike? Ja, ze kunnen mij vinden bij Ronald Fisch, die weer rood en blauw. Ze kunnen mij volgen via Facebook. Mike Davids, dan zie je ook dat ik dat ik een entertainment-evenementen-artiestenbureau heb. Ja. Dus dat is de DME Bookings. Daar ook alle informatie van mij. Ga je naar Google, dan druk je daar Mike Davidson. Dus Mike David's met DS. Ja, dan. Ja, de... rolt rol er automatisch alle informatie uit? Ja. Dan moet het goed komen, toch? Ja, TikTok, nou. zit, je, zit je ook op de TikTok? Uh, sinds ik de Nederlands single heb. Ja? Doe ik af en toe eens een filmpje plaats? Want het is allemaal natuurlijk allemaal niet waar. Met TikTok, wat heb dan Snapchat, uh, noem je dan weer? Snapchat? Ja, juist. Ja, ja, voor mij is Snapchat is er, is er weer uit de boze. Ja, je moet er, Het gaat allemaal uit Mike. Ja, jongen, ik, ik moet in het begin heel erg werken. Want joh, dan hadden ze het over zoveel likes. En ik was helemaal niet op de hoogte van dat, jongen. Ik ben een, een ja. oude rot in het vak. Ja, uh, uh. Ik, zit, ik zit al 30 jaar in de muziek, dus ik ben een oude rot. Ja. Dus ja, voor ons is het allemaal wel moeilijker om mee te gaan aan de tijd. Maar je nou tegenwoordig die die, die jongen, die jeugd ziet, of als die wat je allemaal met die telefoon ziet... Ja, dat denk ik met mijn eigen. En wij vergeten heel veel, en ik, ik vergeet heel veel dingen... ...waardoor je nog meer in de picture komt. En dat ja. moet je, als je wat ouder bent, moet je dat gewoon gaan leren, Ja, nou ja, ja dat is inderdaad waar. Want uh, Ik zeg altijd, uh, vroeger stonden wij met een uh, links en rechts een draaitafel met uh, vinylplaten. Ja. En daar uh, tussenin in een, een groot mengpaneel. Ja. En dat was het eigenlijk met een microfoon. Ja, dat bedoel ik. Maar ja, nu is de media veel groter en er zijn ook veel meer artiesten. Want vroeger, toen ik begon, zaten er maar twee artiesten in de stad. En er zitten er misschien in elke stad al twee zangers. Dus het is helemaal overzadig met zangers. Ja, inderdaad. Met alle respect. Ja, ja, ja, tuurlijk. Maar goed, ja. Het is ook verzadigd, inderdaad. Ja, dus ja, het is. Nou, maar zeker. Vroeger had je nog een klein kansje. Uh, toen er nog een aantal artiesten waren om, als je daarvoor ging dan, om dan echt in de pikjes te komen, maar dat ah. valt tegenwoordig met al die artiesten dat altijd niet mee natuurlijk. He? Nee, nee, nee. Er zijn er zoveel, er zijn er zoveel, je moet gewoon hebben. Ja, je, je, je raakt uh, verzeld in een warnest. Uh, ja, war ja waarbij waar je bijna niet meer boven komt hoor. Ja, inderdaad, en dan moeten ze je, moet je er maar net tussenuit pikken zeg maar. Ja, je moeten gewoon geluk hebben jongen. Ja, ja. Ik heb het allemaal al meegemaakt en ik vind het steeds leuk om te doen. Dus zo doen we nog steeds in de muziek. Daarom, blijf hobby. Zeker weten. Blijf altijd van hobby. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby. Ja. Dus tussen maar, allemaal... maar het blijft leuk. Een... Uh... Een ja, het blijft en, leuk, het is Mike. Heerlijk. Ik zit natuurlijk bij Manfred Jongeren. En mensen hebben vaak niet het wat een productie kost. Ja. En uh, ja, dan is het eigenlijk geen hobby meer, hoor. Hé, hey Mike. Uh, als jij hem aankondigt, dan gaan wij hem draaien. Nou, Super, jongen. Hartstikke leuk. jou gesproken te En een leuke interview. Ja, graag gedaan. Succes, eh, verder met je uitzending. Nou, lieve mensen. Euh, mijn naam is Mike Davids. En ja, dat zeg ik. Een oude god in het vak. Dit is mijn derde nederlands single. En zelf geschreven ook. En het nummer heet Begrijp toch wat ik voel. dankjewel, hey, Mike. Dankjewel, jongen. Ik zou zeggen, heel goed weekend. En uh, veel plezier vanavond. Doei. Ik. Dankjewel, Oké, ik. Oké, okay, hey, tot de volgende. Jo. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. Aan doen Die gevoelens Net als toen Je mag het echt wel weten Ik kan je niet vergeten Ik heb If <laughs> het over. Begrijp toch wat ik voel. Even kijken, wat gaan we doen? De drie op een rij van Fred Heij. Zo is het. Veel plezier. If I would tell you how much you mean to me, I think you wouldn't understand it.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 I love you crazy and I love you I want you I want to you I want to be with you I love you I want you I want to you I want to be with you Get a ride. Right. And as I turn up the collar on My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids from the street They're not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see their need A summer's disregard A broken bottle no top The one man the soul. They follow each other on the window, yeah, 'cause they got. Let's head. En is dan weer, de drie op een rij. rij van Fred Heij. Zo is het, en uh, ja, we begonnen natuurlijk uh, met de Kelly Family en I Can Help Myself en natuurlijk uh, als tweede Michael Jackson en The Man in the Mirror en natuurlijk was dit Dancing Queen van de formatie ABBA. En uh, ja, wat gaan wij doen? Wij gaan een verzoekje draaien en dat is afkomstig, of wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen van Roy Donders. En ik heb genomen Vakantievlam. Die zwoele zomernachten waren zo fijn.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 Met mij. Aangevraagd door Miranda uit Rotterdam en uh, Roy Donders. en uh, Haderdoven, een vakantievlam. We gaan verder met Yves Berensen in uh, Als ze danst. De dag begon zoals elke morgen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 En wat ze voelt, gaat niet voorbij de hele wereld Zo, dat was hij dan. Yves Berens en Als ze danst. En ik ga nog een verzoekje draaien. En daarna gaan we nog eventjes snel iemand bellen. En dat doen we met Samantha Steenwijk in zuid van Mala En die worden aangevraagd door Wippie uit Rotterdam.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 Kan niet praten, kan niet dansen, kan niet slapen, kan niet lachen en niet laten Samantha Steenwijk En ze had het over mama aangevraagd door uh, Wippie uit uh, Rotterdam En aan de telefoon hebben wij Robby Gordon Een hele goede avond Een goede avond Hoe is het? Ja goed Ja lekker Fijn om te horen Ja zeker zeker wel Zeker wel Hé hey, uh, jij bent nieuwe single, hè? Dat klopt ja Als een leeuw in een kooi Ja Hoe kom je erop? En hoe kom je er vanaf? <laughs> uh, ja, vanaf is het nog een goeie, maar uh, ja, we zijn er eigenlijk opgekomen door een uh, producer, Paul Geudens. Ja. Van afkomst in België. En ja, die kende al best wel oude nummertjes, veel oude Belgische nummertjes. Ja. En zo zijn we eigenlijk een beetje gaan zoeken. En dus zijn we hier eigenlijk bijgekomen. Oké, okay. en, en uh, is de tekst aangepast? of uh, is, uh, Heb jij het zelf uh, geschreven? Of, uh? Nee, het is een uh, koffer van een oud uh, Belgisch nummer van Willy Soms. Uh, Willy ja. Ik ken het. van af, afkomst is het een, een, een, een heel rustig nummer, oké. Okay. En daar hebben we nou eigenlijk een beetje een uptempo van gemaakt, aha. Oké, okay. dus het is eigenlijk een uh, ja, een nieuw jasje dan, ja, ja, ei, ei, eigenlijk wel. Ja, klopt een ja. je een, uh, een uh, uh. feestdraai uh, draai eraan uh, kunnen geven. Ja, hey, en uh, nou ja, deze is uh, nu, hoe oud is die nu? Een maand, um, nou, dat is dan ongeveer een. Twee, tweeënhalf maandjes zijn. Tweeënhalf maand toch? Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Hey, en uh, dus, dus in die tijd uh, heb je niet stilgezeten, neem ik aan? Nee, zeker niet, zeker niet. We zijn eigenlijk alweer volop mee een nieuwe bezig. Ja, en we, dat wordt ook een je uh, Nou, uh, ik kan er wel verklappen dat daar nog een, uh, ja, nog een grotere feestnummertje wordt als dit. Oké, okay, is dat in, in verband met carnaval, of...? Uh, nou, eigenlijk niet. Want we willen het eigenlijk na carnaval pas uitbrengen. Oké. Okay. Uh, dus ja, puur omdat we denken dat deze ook nog zeker wel met carnaval uh, luidkeels meegezoomen kan worden. Ja. Dus uh, ja, daarom zijn we eigenlijk uh, aan het kijken om hem na carnaval uit te brengen. Ja, een beetje zoekende zeg maar. Ja, een beetje zoekende. Ja, rond uh, ja, maart, april, rond die, uh, die, die, die maanden ongeveer. Ja, dat is, dus eigenlijk het voorjaar is, is de bedoeling. Ja, klopt. Ja, maar ja. het zou uh, vervroegd kunnen worden in principe uh, ja. aan de hand van de carnaval. Kl ja, klopt. En daar zijn we eigenlijk nog een beetje naar aan het zoeken. Ja. Nou, dat uh, gaan wij in ieder geval afwachten uh, ja, wanneer dat hij uh, uit gaat komen. Nou, uh, daar ben ik super, super, super, super blij mee. Ja, en uh, kunnen mensen jou volgen ergens, Robby? Zeker wel. Uh, de mensen kunnen me altijd volgen op mijn Facebook. Robbie Gordon. Ja. En, de uh, Double O. Uh, niet als ik Gordon indruk met 1-0. Met, uh, nee, nee, nee. <laughs> ik krijg geen uh, andere Gordon. R-O-B-B-I-E. En dan G-O-O-R-D-E-N. Ja. En uh, ja, dan plaats ik eigenlijk alles op wat ik, uh, ja, waar ik te vinden ben. Wat ik doe eigenlijk. Uh, ja, mensen kunnen altijd een vriendschapverzoekje sturen. Of eventjes bekijken. Ja. Want uh, TikTok en zo, Instagram dus, en uh, uh, YouTube. YouTube, Instagram heb ik ook. En uh, ja, uit, uh, op verschillende websites uh, op internet ben ik ook uh, te vinden en uiteraard te boeken. Ja. Want ook bij, de, bij de, de, de, de, degene die uh, het nummer heeft uitgebracht? Ja, zeker wel, zeker wel. Daar ben ik ook via te boeken. Oké. Okay. En wie was dat? Uh, Ronald Vis van Rood Hit Blauw Producties. Mooi. Bij deze. <laughs> Nou, geweldig. Ja, toch? Hey, en uh, ben je ook bezig met de eigen site of uh, je agenda is dat te volgen via je eigen site? Uh, nou, de agenda eigenlijk waar ik openbaar optreed, uh, ja, die is via mijn Facebookpagina zowat wat uh, te zien. Ja. Ik eigenlijk alles ruim van te volgen op. En met je eigen website zijn we eigenlijk nog een beetje aan het kijken wat we daarmee willen doen. Ja. Ja, ja, dus, ja, de ene wel, de ander niet. Ze zeggen van ja, ja klopt. Hey, het, is, het is toch lastig bij te houden. Eigenlijk moet je iemand daar apart voor hebben. Ja, klopt. Dus we zijn toch wel een beetje aan het kijken daarvoor. Ja. Dat is nog niet helemaal rond. Uh... Nou nee, oké. Okay. In ieder geval uh, is er genoeg social media uh, waar je op te volgen bent. Ja, zeker wel. En zeker uh, wel. je agenda is daar in ieder geval uh, ruim van tevoren en wordt het aangegeven. Ja, Uiteraard. Dus, dus uh, ja. Sta jij nog ergens op uh, podium? Uh, ben je al uitgenodigd ergens uh, voor, uh, voorjaar, de lente, de zemjaar, zomer, zomer? Uh. Uh, nou, daar komen we er wel aan. Alleen die zijn nog niet definitief uh, openbaar uh, gemaakt. Oké. Okay. Dus daar kan ik eigenlijk nog minder over vertellen. Maar okay. uh, zodra die eigenlijk openbaar zijn... dan uh, plaats ik het gelijk op mijn uh, Facebook. Uh, Facebook, uh, ja. Ah, ja Oké. Okay. Nou, dan ga ik zeggen, Robby... Als jij hem aankondigt, gaan wij hem draaien. Super. Nog nou, voor het kan. nieuws. Nou, super. Nou, lieve luisteraars, hier is mijn nieuwe single. Robbie Goorde, als een leeuwenkooi. Ja, zeker. Nou, <laughs> hey. geweldig. Hey, Robbie, dankjewel. En een goed weekend. J J jullie ook dankjewel voor het bellen, hè. Eh, graag gedaan, hè. En tot de volgende ronde. Hè. Hey, tot de volgende keer weer. Hoi, hoi. Grijs en blauw En ik voel me vreselijk dan. Je weet waar ik. Ik zou zeggen, bij deze neem ik gelijk afscheid van u. Ik zou zeggen, tot uh, over twee weken. Volgende week zijn we er eventjes uh, tussenuit. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het kijken, voor het luisteren. En graag tot over twee weken. Groetjes, bye bye en een goed weekend.